Een tip uit Saoedi-Arabië leidde gisteren tot de ontdekking van explosief materiaal aan boord van twee vrachtvliegtuigen...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 Het goed zo, uh, Lennon. Want, ja. Uh, ja, want, uh, uh, ze blijft goed, hè? Ja, ja het dat is echt, dus echt iets van mij. Ik Hele weet leuke muziek. Ilia Ree, Corinne Bailey is echt. Uh, yeah. uh, het is helemaal Het jou, is jouw straatje. Uh, 16 minuten over 4. Uh, uh, uh, hij keek me al aan van. Geen nou heb een plaatje. Ja, gaat hij er weer aan je draaien? <raat> Joop, ik ga je niet langer ophouden. Uh, vertel over dat uh, Halloween-verhaal nog even wat. Afs nou, in eerste instantie wil ik natuurlijk zeggen dat Halloween absoluut geen Nederlandse.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 Nou, dat is heel lief nou, voor ze zeiden, moeder. Ja, ze zeiden ook van... van uh, hè, kinderen zeiden We wij zeiden al als kinderen vroeger... is er dan ook nog eens naast vader en moederdag ook kinderdag? En dan zeiden mijn ouders... het is elke dag kinderdag. kinderdag. Ja, nou, dat is ook wel. <laughs> ja, maar, maar ja, nogal... in ieder geval... Weet, weet je wat het ook een beetje is? Uh, de entreeprijs was, uh, was ja, niet je laag. Het, ja, ja, en um, ja, hier in het dorp wordt dus zo ontzettend veel georganiseerd... wat ja, ja, nauwelijks tot niks ja, ja, uh, wat kost. Ja. En als je dan in een, een vrij hoge entree moet betalen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 En daar uh, is onze eigen Joyce uh, naar voren die gekomen. Heeft toen, die, die heeft toen de die die eerste keer gewonnen. Toen een reis naar Barcelona. Barcelona Nee, Rome. Uiteindelijk heeft ze gezegd van, doe maar niet. Uh, ik geloof dat ze het uh, weer gecashed hebben. En dat heeft oh. ze dan weer in de opleiding gestopt. Dat heb ik altijd uh, begrepen uit het hele verhaal. Maar goed, uh, uh, uh, uh, wat ik ook begrepen heb van Oomstee. Dat ze bezig zijn met een kampioenschap. Gerne, een Oh ja, dat is volgende week. Ja, ga, ga, ga, je, ga, je er, ga je er echt een bovenop zitten? met die Ja, ik, ik, en uiteraard, uiteraard, uiteraard ben ik er. Ja, want ja, dat, dat, dat, dat, dat zou ik wel heel erg leuk dus vinden zowel... als je daar nou zondag, uh, volgende week zondag, daar iets over ja, kan, gaat vertellen. Top, want dat, vind, dat zou ik wel leuk vinden. Dat is de echt typische om voor. Die journalen zijn nou 1 centimeter. Ja, dat ligt er helemaal lang. En dan moet je ze ja, zo. Je pennen. hebt ze ook zo groot als een pink zeg maar. Ja, nou dat die Ja, dat bedoel ik. Maar die kleintjes, die noordzee dingen. Ja, die ook. Ik bedoel.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 Uh, ontwikkelen. Ja, ik weet, ik de, weet wel de, de wat er achter steekt. Hè? En de gebelde, gebelde de... garnalen, die <laughs> blijven lekker bij Oomstee, want daar ga ik later ja, ga ik ja, daar ja. een voetballen van maken. Kijk, uh, hij is er natuurlijk ook achter, Tom Arissen. Die denkt, nou, ik ga een wedstrijdje uitschrijven. Ja, maar nee, en, nee, <laughs> nee, zo is, zo is, zo is niet hoef ik, ik, Of ik de granalen niet nee, te bellen, nee, dan, zo, dan kan zo, ik, zo ik zo toch granalen serveren. Zo is het niet gegaan. Nee, nee, nee. Als je zit te luisteren, dan zal hij zeggen, wat zit je nou te Nee, maar er zit een heel actieve groep vrienden van Oomstee, die doen dat soort dingen. Die hebben ook, die gaan ook een dagje weg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 Slecht pellen en goed pellen. Ja, nee, ga zo kijken naar. Ja, er wordt ook naar gekeken. Ja, er is ook? een jury. Ja. Alles, is je moet schoon pellen. Je ja, moet, je moet niets, ik. Uh, e, ik. Ik ga even naar jou zitten. kijken. Jij zit in de jury. Nee, ik zit oh, in niet. de jury. Nee, nee, nee, nee, nee. nee, want ik denk ook van, nou, ik pel er een paar. Nee, er nee, nee, nee, wordt, wordt echt er tegen naar gekeken. Want wat heeft er nou voor zin om die schubbies te laten zitten? Dan is die genaam niet schoon.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 ja leuk ja. Ja. zo gebeurt het, het je ja. ja, gewoon in het, ja. het, is, uh, het is begonnen met, met de WK voetbal weet je ja het, uh, daar heb ik de aftrap van gegeven maar uh, voor mij was dat niet echt weggelegd het Nee, dat zei je ja. <lacht> dus, uh, dus je toch echt niet op je mondje gevallen ja bent. <lacht> maar ik zit toch liever achter een microfoon met een blauw scherm uh, voor mijn hoofd dan, <lacht> dan dat ik ergens uh, midden in een kroeg een quiz sta te presenteren ja. dus ja nou, ik zit meestal hoor ik ja ga niet okay, dat <lacht> maakt niet uit maar uh, ja, jij bent daar uh, aardig. Maar ja. ah, het is de was... eigenlijk de ploeg die ook altijd met, met het, met het uh, schulen meedoet en vroeger met de biertapest zijn enzo. Nou ja, goed. Dat zijn de vaste gasten van Café Kopen. Duidelijk is dat Zandvoort leeft en een barbattle komt er ook. Uh, gaat, ook goed. Ja, ja. gaat ook weer komen. Dus, ja, Zandvoort uh, is... doet ook weer mee met diverse teams. Oh, ik is het zo? Zal het nou eindelijk uh, een keertje goed georganiseerd worden dan? Want vorig jaar was het drie keer niks. Uh, ja, maar Knockout uh, die... is al helemaal bezig. Knockout, het programma wat oh, op de maandagavond hier plaats heeft, heeft een eigen team geformeerd. En ze zijn dit weekend al zijn ze spullen wezen halen, want ze hebben een apart thema. Ze zijn er zeer serieus mee bezig. Ja, maar daar zit natuurlijk Ron Brouwens' zoon bij. Dat bedoel ik. Dus die heeft zoiets wat ik wil een beetje goed uit de verf komen. De eerste avond was voor mij met die was heel gedenkwaardig met de heren coureurs die daar stonden. die hadden De drukste, dat waren toch de meiden van de mickeys en de heren van de vol volmondies. Die hadden echt de drukste.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 tegen nul. Ik denk dat daar in uh, Rotterdam-Zuid nog lang over gesproken gaat worden over deze nederlaag. En wat daar gaat gebeuren, dat weten we dus niet. Zullen we maar weer een plaatje gaan draaien? Ja, we hebben, Want we, hebben nog, we hebben nog twee dingen die we nog, gaan. Uh, nog moeten uitzenden. Dat gaat dan over Mirakels Kerstbeleven. Dit zijn de, de mensen van de Cosmic Carnival. En het nummer dat heet Stop It.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 Het was altijd een droom om bij de ruïne van Brederode, zowel het veld ernaast als op de ruïne, om een groot evenement te organiseren. Ja, en dit is een droom, wat we nu bedacht hebben en de ideeën zijn en hoe het zich nu wendt. Het is geweldig. Uh, natuurlijk hebben jullie dan ook wel rekening gehouden van, van ja, als we zoiets gaan doen, dan kan het ook nog wel eens uh, publiek gaan trekken.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 op de ruïne zelf worden er diverse workshops gegeven, optredens voor de kinderen, volop vermaken, poppenkast, noem maar op. Te veel om op te noemen, zo 1, 2, 3. Er gaat nog brood bakken in de oude ovens van de ruïne, chocoladeworkshop, noem maar op, noem maar op. Op het terrein zelf ook worden er een hoop dingen georganiseerd. Zo is er een authentieke reuzenrad, een draaimolen...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 Als ook de trainer op het veld, die Mario Been dan heet. Ik bedoel, uh, ja, je Leo staat met Beenha je rug tegen de muur. Ja, Leo Beenhakker loopt ook al uh, in het tussen te roepen: van jongens, we moeten wat gaan doen. Het is 5 voor 12. Uh, er gebeurt niks. Uh, dit is natuurlijk niet goed voor Feyenoord en, het, en de status eigenlijk. Of, of, of het, ja, hoe moet ik het zeggen? De status niet. Maar uh, de historie en de glans van de club uh, die het ooit heeft uh, gehad. Het gaat allemaal verloren.